Nou, de meeste mensen weten wel van kerst dat er een babytje geboren wordt. En dat is dan Jezus. En wordt in een kribbetje gelegd. Maar als je in de Bijbel leest, dan lees je ook over een babytje wat net even eerder geboren wordt. En dat is overigens een neefje in de bloedband van Jezus, hier op aarde. En dat was iemand die genoemd werd Johannes. En later Johannes de Doper. En... Zijn moeder was Elisabeth en die was al op leeftijd, kon geen kinderen meer krijgen. Maar dat geldt voor God niet, want God kan maken dat iemand wel zwanger wordt. En Elisabeth kreeg een kind en dat was dus die Johannes. En die Johannes was bedoeld om te vertellen dat Jezus kwam en dat Jezus het licht van de wereld is. De grote verlosser. En als je dan Johannes hoorde, dan was dat uh, geen braaf verhaal. Hij stond daar bij de rivier de Jordaan in Israël en hij zei: andere gebroed. Ja, wat zouden ze daar zeggen? Hufters of zo? Wat een lelijk woord? Jullie deugen niet. Je moet zorgen dat het wat anders wordt in je leven. Jullie zijn niet op God gericht, maar op je eigen dingetjes. Heftig verhaal. Waarom? Zodat ze klaar zouden zijn om Jezus te ontmoeten en te aanvaarden. En dat is waarom we in de kerk wereldwijd vier zondagen voor kerst hebben. En die noemen we zondagen van advent, verwachten. Vandaag is de eerste zondag van Advent. Dat is je eigenlijk klaarmaken om Jezus te ontmoeten als die komt. En dat we zeggen, oeps, wie ben ik eigenlijk? En wie is Jezus? Wie is God? En dat we uitbundig kerstfeest kunnen vieren. En dat we eens goed naar onszelf hebben gekeken. De inkeer. Daar zijn in die vier zondagen voor kerst voor bedoeld. En dan kerstfeest vieren. Nou, we gaan straks lezen uit uh, Lucas, maar daarvoor lees ik een stukje uit Jesaja hoofdstuk 1, bladzijde 1050. En in Jesaja wordt ook al aangekondigd dat Jezus geboren zal worden. En toen speelden al dezelfde dingen als in de tijd van Jezus een stukje wat we daarna gaan lezen. De woorden die Johannes de Doper spreekt... Van, wat doen jullie wel? Die spreekt God hier. Het volk Israël heeft niet geluisterd naar God. En God zegt, dat kan toch niet? Ik wil in jullie midden komen, maar niet op die manier. Nou, heel heftig stukje. Uh, Johannes hoofdstuk 1. Oh, Jezaja, sorry. Ja, goed hoor. Bladzijde 1000. Eh... Uh... 51 is het zelfs. Bladzijde 1051, je 1 vanaf vers 10. Nou gaan we lezen wat plaatsen Sodom en Gomorra. En helemaal in het begin van de Bijbel kom je die plaatsen tegen. En dat waren plaatsen die niks met God te maken wilden hebben. En God gaat nu zijn eigen volk Israël die naam geven. Dus het is wel heel heftig wat hier staat. Nou dan zegt God. Hoor het woord van de Heer. Leiders van Sodom, neem de wet van onze God ter oren, volk van Gomorrah. Waartoe dienen voor mij uw vele offers, zegt de Heer, als ze kwamen naar het heiligdom van God met alle offers. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen. Wie heeft dit van u gevraagd? Dit platlopen van mijn voorhoven, van mijn tempel. Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maandsdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten. Ik verdraag het niet. Het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maandsdagen, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Was u. Reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de weesrecht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat laatste vers is prachtig hè. Want God is zo kwaad. Hij haat het. Dat ze niet met hart en ziel God dienen. En vrolijk naar de tempel gaan om allemaal offertjes te brengen. Maar met hun hart zijn ze er niet bij. En dat zegt God ronduit. En tegelijkertijd zie je zijn handen uitgestrekt naar zijn volk. Ik wil met jullie een rechtszaak houden. En weet je hoe die eindigen gaat? Dat het goed met jullie komt. Dat... Dat je wit wordt als wol, niet zwart, niet donkerrood, wit. Ik wil je reinigen. Dat heeft alles te maken met Jezus. Nou, dan gaan we nu verder naar het stukje waar het vandaag over gaat. Lukas hoofdstuk 18. Um, en dat is op bladzijde 1650. Bladzijde 1650. Lucas hoofdstuk 18. En het gaat over de fariseer. En in die tijd waren dat uh, uh, heel veel van die mensen, die uh, waren erg godsdienstig, brachten offers bij de vleet. Maar Jezus verwierpen ze. En daarom vertelt Jezus dit verhaal, deze gelijkenis. Lucas 18 vanaf vers 9. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O oh God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Met een min gezicht natuurlijk. Ik vast twee maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zon daar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar huis, in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. We gaan het nu op het beeld zien, het scherm zien. Dus over twee mensen in die gelijkenis die gaan bidden tot God. En ik heb er boven gezet, wat je bidt, dat ben je zelf. Want uh, hoe jij bidt en wat je bidt, dat heeft ook van alles met jouzelf te maken. Um, met um, je levenssituatie. Uh, Gaat het allemaal fantastisch? Dan is je gebed anders... dan wanneer je hele grote zorgen hebt. Heb je iets heel verdrietigs meegemaakt? Dan is het anders... dan uh, wanneer je heel erg uh, blij bent... en uh, vooruitkijkt dat iets moois had gebeurd. Uh, wat is je karakter? Wat heb je meegemaakt? Wat is je leeftijd? Uh, wat voor plek heeft God in je leven... Enzovoort, enzovoort. Dat is heel erg verschillend. Nou, die fariseër. Uh, die gaat bidden. En uh, nou, uh, wat die fariseërs deden, en deze bijvoorbeeld, die zei van ik geef 10% van alles wat God mij gegeven heeft. Uh, en weet je wat die fariseërs dan ook nog deden? Dan zeiden ze, ik heb een kruidentuintje met laurier en basilicum enzovoort. En daar geef ik ook 10% van. En dat had God helemaal niet gevraagd. Dat hoefde helemaal niet. Gewoon 10% van je inkomsten, dat is goed. Maar zeiden, nee, ik heb nog een kruidentuintje, ik heb dat en dat nog. Dus overal 10%. Ja, ik geef overal 10% van. Nou, dat was hem dan. En vasten... Er waren allerlei momenten om te vasten. Niet te eten, en, uh, of andere dingen te laten, maar dat was altijd met eten, niet eten. En die fariseeën, schriftgeleerden, die zeiden: We gaan op dinsdag doen we het ook niet, en op donderdag doen we het ook niet. Hoefde helemaal niet van God. Wel met de grote verzoendag en andere belangrijke momenten. Maar zij zeiden, nou en wij doen het dinsdag ook en we doen het donderdag ook. Elke dinsdag, elke donderdag gaan wij vasten. En de hele wereld om ze heen, die wist het wel. Nou dan zie je die figuur van die fariseer beschreven. Die is vol van zichzelf en wat doe ik er toch allemaal goed. En kijk nou eens naar het gebed van die fariseer. Wat je bidt. Dat ben je zelf. Als je heel goed luistert, dan hoor je hem helemaal niet bidden. Hij zit gewoon tegen zichzelf te praten. Het is een monoloog. En uh, nou, ik pak het er maar even bij, uh, uh, dat stukje. Uh, hier al, hij stond daar. Zo hè, zo hè, recht overeind hè. Hier ben ik. Kan je? Wat doe ik er toch goed, hè? Ja, ik ben echt goed, hoor. Nou, Ik kan God prijzen en ik kan goed doen. En ik bid elke dag en ik doe dit. Oh, wat ben ik toch goed. Hij stond daar. Nou, En, um, en bad dit bij zichzelf. Zo mooi zegt Jezus het al. Dat is het. Hij bad het bij zichzelf. Monoloog. O God... Ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Zie je, hij trapt de andere mensen onder zich weg. Ach, die gemene rovers en onrechtvaardigen. Mensen die overspel plegen. Of als deze, ik haal mijn neus erbij op, die tollenaar. Oeh, dat is ver van mij. Wegtrappen. En ik ben geweldig en ik ben groot. En het woordje ik... Dat om de havenklap voortkomt. Uh, ik vast twee maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Ik, ik, ik. Wat doe ik het goed, God? Ik heb geen dorst. Hij is barstensvol van zichzelf. Hoeveel water kan ik hier nog ingooien? Niks. Als ik wat ingooi... Er komt niks meer in. Hij is helemaal vol. Dat is de fariseer. Vol van zichzelf. Geen millimeter plek voor God. Ik zei het is geen bidden wat hij doet. Hij wil ook niks ontvangen van God... Hij geeft cadeautjes aan God. Dus je moest kijken wat u voor een kanjer van een mens hebt. Wat ik een geweldige gelovige ben. Ik doe de dingen goed, hè. Wilt u me nog eens een gouden schouderklopje geven, God? Want ik ben zo goed. Geef me nog maar een schouderklopje. Ik ben geweldig. Een beetje dorst heb ik allemaal, anders knoei ik. En dan de farisee, de, de tollenaar. Um, nou, die had geen plek in Israël. Mensen mochten ze niet, collaborateurs, verraders. En je zag net dat filmpje, heel mooi. En, en op basis van wat Jezus zegt, de tollenaar bleef op een afstand staan. Je zag die fariseer helemaal naar de tempel, het beste plekje lopen en iedereen kon hem zien. Hé, wat ben ik geweldig. En hij bleef op een afstand. Zeg Durft ik niet. Ik kan niet. Nee. Op een afstand bij die pilaren stond hij in het uh, filmpje. Ver weg. En is dat in het Grieks zat het er zo mooi. Dit is oorspronkelijk in het Grieks geschreven. Hij wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Er wordt een werkwoordsvorm gebruikt die betekent dat hij nog geen milliseconde omhoog durft te kijken. Het kleinste moment wil die, durft hij niet omhoog te kijken. En dan staat er ook, maar sloeg op zijn borst. En dan wordt net een hele andere werkwoordsvorm in het Grieks gebruikt. En dat betekent, letterlijk vertaald, hij bleef zich op de borst slaan. Zo staat dat filmpje dan. Hij bleef zich op de borst slaan. En niet van, kijk mij dat nou eens doen. Hij deed het alleen voor God. Hij was puur. Hij was eerlijk. En wie was hij voor God? Hij durfde haast niet. Nou, wie is God fariseer voor jou? Vertel eens, wie, wie is God nou? Jij Farizee, jij gelooft en je geeft allemaal offers, je doet allemaal dingen. Wie is God voor jou? Hij zei, nou, ik geef tiende van alles wat ik heb. En uh, ik doe dit en ik doe dat. Hallo, ik had je een vraag gesteld. Wie is God voor jou? Nee. Daar staat volle glas. Niks, God. Dit is de tollenaar. Leeg. God, ze kotsen me uit. Want ik ben zo'n serpent. En ik geef ze groot gelijk. Ik ben een afperser. Ik kan mensen niet recht in de ogen kijken. Als je me achter me kijkt, zie je een spoor van ellende achter me. Wat ik heb aangericht. En ik word er steeds weer aan herinnerd. Wat voor puinzooi ik ervan gemaakt heb. En ik wil het goede doen. Maar elke keer gaat het toch weer mis. En ik, ik wil dat niet. Oh God. Ik vind mijzelf een hopeloos geval. Kunt u nog iets met mij? De vraag aan die tollenaar. Wie is God voor jou? Dat is... Ik heb niks... Behalve één hoop, dat is de hoop op u. Als u mij maar wil accepteren, als u mij maar wil vergeven, als u mij maar met de hand wil pakken en me meenemen. Als, als ik maar veilig bij u mag zijn. Als u mij maar accepteert met, kunt u dat? Met, met mijn hele bezonje, mijn hele leven. Kan nu wat met mij? Die is God voor die tollenaar. Zijn laatste redding, zijn enige redding. En wat lees je? Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis in tegenstelling tot die ander. Echt, ik vind het zo fantastisch dat Jezus dit vertelt. Herkennen we onszelf daar niet in? Dat je elke keer iets verkeerd doet, of dat je inderdaad dat spoor achter je hebt. En je zegt, oh help, zal iemand mij nog ooit kunnen vertrouwen en willen vertrouwen? Zal ik ooit nog een normaal leven krijgen? En dan is God de eerste die zegt: Dat kan. Advent. Verwachting. Dat eerste kind was Johannes de Doper wat geboren werd, dat tweede kind was Jezus. En die is dat kruis opgegaan waar jij en ik mezelf gekruisigd zouden moeten zien. Want ik ben niet perfect. Ik doe dingen steeds weer fout. Ik pas, als het erop aankomt, niet bij de heiligheid van God. En God zei, ik wil je bij hebben. Je al waren je zonden als garlaken. Ik zal ze maken als witte wol. Ik wil een rechtsgeding met jou aangaan. Ik wil een rechtbankje spelen met jou. En het bijzondere van die rechtbank van God is, dat als hier het hekje is waar de verdachte staat. Nou, ik heb dat verschillende keren gezien dat ik bij iemand was die voor de rechter moest verschijnen. Dat Jezus zegt, wil je even wegwezen? Ga jij daar eens even zitten? En dat Jezus zelf achter het hekje gaat staan in de rechtbank. En dat hij zegt, edelachtbare, zegt u maar wat de straf is. Die ik heb verdiend. Dat is Jezus. Een rechtszaak die God voert. En als je Jezus aan het kruis ziet hangen. En je kijkt goed. Dan zie je eigenlijk jezelf hangen. Of preciezer gezegd. Daar hangt Jezus met mijn schuld. En hij wilde dat voor mij dragen. Om mij het eeuwige leven te geven. En hoe beroerd het in je leven ook is. En hoe hopeloos je jezelf vindt. God kijkt er anders tegenaan. Vol hoop. Jezus heeft het betaald. Pak het cadeau maar aan. Laat je maar wegsturen bij het hekje vandaan in de rechtbank. En Jezus zegt, ik zal het dragen. Ik heb het gedragen en je bent voor altijd van mij. Dus de laatste vraag is, wie is God voor jou? Wie is God voor jou? Dan stel ik aan mezelf ook die vraag. Is het mijn redder, mijn verlosser, mijn goede herder? Wandel ik met hem. Ja, bidden ging het over in deze gelijkenissen. Dat is eigenlijk omgaan met God. Wandelen ook met God. Jezus rijdt ons hier de hand. Weet, kom maar. Pak mijn hand maar beet. En we gaan samen. Samen verder. En ik loop net voor je uit. En ik hou je vast. En ik ga door jouw donkere diepte heen. Maar ik heb ze overwonnen. En jij bent mijn koningskind. Je bent mijn oogappel. Ik hou van je. En ik wil je nooit en nooit meer kwijt. En als het nou weer misgaat. Kom bij mij. Net als die tollenaar. Al is het voor de miljoenste keer. Kom maar. Ik wil je graag, heel graag vergeven. En steeds weer je bij de hand pakken. En je mee laten gaan. En zo wandelen met God. Wat je bidt, dat ben je zelf. De tollenaar. Ik verwacht het helemaal van God. En als nou de vraag hoe vol ons glas is: leeg? Volgens mij is het nooit leeg bij een Christen. Wanneer is hij echt leeg? We houden onszelf voor de gek. Misschien zit er een beetje in. Kan er heel veel van God nog wel bij? Misschien is het maar de helft van God over? Of. We gaan zo nog weer naar een filmpje kijken. En dan kunnen we ondertussen eens even bij onszelf nadenken, tot ons in laten gaan. De inkeer die bij advent hoort, de verwachting. Uh, dat we zien wie God is en dat, dat, dat ze ons door laten dringen dat God ons zegt, ik spreek je vrij. En wat jij nog in je glas hebt, dat moet eruit, dat is ook nog zo, geef het maar aan mij. En dat drinkt Jezus het leeg. En dan zegt hij, hup, nou kan ik, <coughs> ik erin. En dan gaan we samen verder. Nou, moment van inkeer als we kijken naar het filmpje. <coughs>